We hebben nog een, een linee, kleine linie te gaan. En dan zijn we klaar met deze. En dan gaan we ke, verder kijken. Wat we gaan doen. Invullen. De, de rest met iets anders. Elf. Galif. Hai, Hij waar. Hij. Galif. Lehai, Eile. Yud dubbele punt. En de zover zegt Galif Lehaai Eivar He aan deze Eivar aan de rechterkant werd bij deze Eivar dus rechts werd de letter He ingekervd. Oké? Okay? De letter He ingekervd. Galif Lehaai eile Jood, en aan de andere kant, aan de linkerkant, werd aan deze eile aan de linkerkant, werd Jood ingekerfd. Zie je dat? Door die andere, de ene kant, hij hey, een andere Jood is ingekerfd. Je zal zien dat er geen andere taal kan bestaan die absoluut uh, overeenkomt naar de krachten van het heelal. Let op. ואלף קי ריי מורה אל או מורה אל המסך המוצי רק קומא דרטין חסדים בלי חכמה לגיותה אפינת מלכות ורטין שאין ערוי עילק אבי חכמה רק חסדי קי ריי לד van de letter Hey. Mora leert of verwijst naar masag naar de masag. Am het zie je rakomat Deze masa die, die met de zwarte punt, zwarte magnetie is aangegeven op de, op de tekening. Dus de letter hey leert over de masa. Dat het massag, door, de, door deze massag, uh, wordt alleen het niveau van chassadim uh, uitgebracht. Blieh gogma, zonder gogma. Legiota, genad malgoed, aangezien, dat is het aspect van de malgoed, onder, onder de wereld malgoed. Mal die niet geschikt is om Chochma te ontvangen. Alleen maar Chassadim. Nu. Dat nu is alleen maar Chassadim kan ze nu ontvangen. Hier die wat we nu uh, hebben geleerd aan de rechterkant. En daarom is het, werd ingekerfd door de naam, door de letter H komt daarbij. Ja? De letter H komt daarbij aan de rechterkant. We Jude, More, of Mora, 15. al massag de Zahara, wil ik En de letter Jude, wat nu toegevoegd wordt, ik heb het niet uh, opgetekend hier. want Anders wordt het te druk. En uh, de letter Jude, dat, wordt na, dat aan de linkerkant wordt nu toegevoegd. More, of toegevoegd, betekent dus ingekerfd wordt. Dus de, de eigenschap van Jude komt in de linkerkant. Mora leert of verwijst naar Massach de Zahar naar Massach van het, van het manlijke harraoeilijke Chokma, die geschikt is om chokma te ontvangen. Punt. We ze zestien she amar galif lehai ever hei en dat is wat hij zegt. Galif lehai ever hei uh, kerfde in deze, eivar hey waar, in dit orgaan, in dat alfabet res, hey, uh, kerfde hij hey, de letter hij hey in. Inkervingen betekent dan de eigenschappen maken waarbij dan mogen, op, bepaalde mogen ontvangen worden. De Heino dat wil zeggen, imamasah. Zeventien, ma, amam, shich, rachasadim, belichoch, ma. Kijk, hij herhaalt dit nog een keer. Dat wil zeggen, met de massag van de ma. Ja, van, we hebben een massag de ma gedaan. Dus de massag dat van, van, van de lagere werd, werd naar boven gebracht. Dat wil zeggen, met de massag de ma, ma, amam, shik, die aantrekt, die trekt alleen... De chassadim aan. bli hoogma, zonder hoogma. Ja, dus de hoogma, wat we hebben gezegd, dat uh, op het, het niveau, massag van het niveau 1. Ja, van het stadium 1. Dus alleen maar twee lichtjes worden, uh, heeft de kan alleen twee lichtjes, aantrekken. de kruis. We gaan lief, hele jude, de Aino in massach de Zahar, Amam Shikh, 19, Hochmave Lochasadin. En die, en die kerft in, in de Eile kerft in deze Eile kerft die de letter Jude in. Zoals in de links hebben gezien. De hainu dat wil zeggen, in massach de Zahar, met man, de massach, met de mannelijke massach, Amam Shikh die, de Chogma aantrekt, welo chassadim en niet chassadim. Dat is wat we hebben tot nu toe geleerd. So uh, so yeah? En de volgende zullen we zien verder hoe dat de volmaaktheid zal gevormd worden. Het is nog niet volmaakt, ja? Wat wij nu hebben geleerd is dat wij kwamen nu aan twee kanten, rechts en links. We zien het nu in concreto, hoe links wordt opgebouwd en hoe rechts wordt opgebouwd. We hebben gezien dat Ewaar wordt opgebouwd rechts, en chassadim en links Eile, en dat is in de Bina zelf, duidelijk. En natuurlijk wat, de, waarom spreken we dan over Zeer wanneer, waarom we, hebben we dat, hij, hij had ons verteld dat we leren over de mogen van de Zeer pien, terwijl wij leren toch eigenlijk de Bina Waarom? Wat de lagere, bestaat de, de wet van de, de hele dat Wat de lagere, en lagere, wat een lagere opwekt, zeg ik dat? nee wat de lagere bijdraagt, wat een lagere veroorzaakt aan de hogere, ontvangt de la, een lagere van de hogere, ja, als een boemerang effect. Maar dan, als een lagere veroorzaakt nu, een lagere veroorzaakt nu extra mogen bij de hogere, ja, daardoor, door het optrekken van de zeer omhoog, door de man. Werd nu al dat in werking gesteld, kijk nou wat allemaal rechts was geweest. En waar is het geworden, dus dat is in de rechterlijn, in, in de jirsut, ja. En aan de linkerkant is het dan, wordt werd, werd aangetrokken. Maar dat is alleen maar alles wat door de tien Maar dan straks zullen we zien dat het precies hetzelfde Dan gaat het nu in de volgende fase, de middelste lijn wordt opgebouwd tussen die twee. En via de middelste lijn wordt het doorgegeven aan de Zerantien. En tien kan het verder doorgeven, precies hetzelfde, aan de lagere. Maar dan Chassadim, Chogma, die ingehuld is in de chassadin. Duidelijk. Waarom is het zo? Waarom is het nodig? Wat denk je? Naar jouw gevoel. Waarom is het nodig om voor lagere, zoals ze hier aan binnen Oekwa, et cetera, waarom is het voor hen, waarom kunnen ze niet alleen maar volstaan met de chagma? Waarom moeten ze dan zo doen dat het chagma en die chagma moet in verhuld worden in de chassadin? als uh, de stop. Oké, okay. dat is, maar dan is het, dat is dan zeg je technisch, dat het, dat kan niet, omdat, omdat dat, dat moet dan, zeg je, dat via de, de stop makende menuele, de maar goed van de eerste, ja, van de eerste, van de eerste nee, maar Ja, maar wij bedoelen, kijk, wat wij bedoelen is, dat, natuurlijk kan het niet, natuurlijk is ook een, een, een, een reden, maar Waarom de lagere kunnen niet gogma opnemen in zichzelf, zoals de hogere dat doen? Kijk, Kilim hebben ze natuurlijk, de kilim zijn natuurlijk, kijk, de kracht is er niet, duidelijk. De kracht van de kilim is niet, de kilim zijn niet zuiver, zo zuiver dat ze alleen maar de gogma kunnen, duidelijk. Of chassadim, zoals bijvoorbeeld Abu Yimah, is ook hoge, hoge, hoge chassadim. Dunne chassadim heet het, ja? Dunne chassadim. Maar hoe lager kom je natuurlijk, de kracht is minder. Heel? En daarom hebben ze dat, en bovendien, dat is dan dichter bij de, bij de klipot. Dan heb je dat nodig, de chassadim, en de chassadim van buiten, en de gogma van binnen. En aan het einde van de tweede gedeelte, of in de pauze, heb ik toch wel iets nog. voor de pauze begon ik iets te spreken over BIA. Over de BIA van de drie werelden. BIA, ICERA, WASIA. Dat kijk nou, beneden heb ik nu extra bijgetekend. Wat hebben we gezien nu in de ongeveer dergelijke fase? zoals so, we dat zien nu bij Jisus, maar dan is het de heilige krachten. Wat zien we nu beneden in de bia, bria et sera En In normaal is het zo so, dat in de bia we weten dat dat buiten de zeeënpijn, dus onder de zeeënpijn, oh, sorry, buiten de Atsilut, dat daar zijn de werelden van afscheiding. Ze heeten werelden van afscheiding. Van welke afscheiding? Van de absolute. Atselud is, is een eigenlijk een heiligheid. Is licht, puur licht, is licht Hochma in allerlei. allerlei. Is licht in de absolut. Maar in de werelden Bia, Bria, Tsera, vasiya, ja, daar is al onreine krachten, duidelijk onrein en een uh, hele heilig betekent dat dit. Huh? De masachim, de masachim precies. In de wereld het zijn geen massachim. Duidelijk. Geen massa, geen scherm. Wij spreken dan wel van, van schermen. Dat is niet echt een scherm. Alleen maar openingen zijn grote openingen. en uh, kleinere opening et cetera. Ja, duidelijk. Maar het is altijd alleen maar geen, geen massachim. Terwijl in de wereld een brijaitsera was. Ja, vanaf de uh, maar goed, van de Atsilut, daar zijn al-Masachim. Dus dan, we hebben dan in de wereld, in Briyajit, Sarawaji, hebben wij twee systemen van werelden. We weten dat zeleumatze Asailokim, de schepperschip, de ene tegenover de andere. En kijk nou hoe dat gezegd wordt in de taal. zeleumatze Asailokim, de, de de ene tegenover de andere maakte wie? Elohim, maar welke schepper? We, we hebben nu niet meer... We maar praten niet meer van één schepper of die, of die of die. We spraken in de namen. Wie heeft dat geschapen? De naam, welke naam is gebezigd? Elohim. Wie deed dat? Nee, dat in het Hebrews, Dat De ene tegenover de andere schiep wie? Elohim. Staat het Elohim. Altijd opletten naar welke naam. Dan kan je dat zien zien wie, welke, dus de ene, het ene tegenover de andere, schip Elohim, Elohim betekent dien, dus dat is dien, en daar is dat, is betekent dat dit echt zich gaat manifesteren onder de, in de Briai Tsaravasia, dus in de Briai Bria, Bria Tsaravasia, daar zijn, aan de rechterkant hebben we de drie werelden van Kdusha, van het heilige, dat ja, betekent opbouwen. Het zijn ook krachten. Allemaal die krachten die wij moet doorheen moeten doorheen komen. Niemand kan doorheen, niemand kan komen tot de Vader dan. Ja, duidelijk, men zegt zo. Wat betekent Vader? Vader betekent de Absolute. Ja allemaal moet men doorkomen door de mens. En door de. al die werelden, Niemand kan door, Niemand kan naar Absoluut komen zonder die drie werelden te passeren: naar krachten. En passeren betekent masachim opbouwen, anti-egoïstische krachten opbouwen, om door te komen naar de absolute. Dat is, dat is wat wij moeten doen, de 6000 jaar. Nou, hoe de mens is gezet, let op, net zoals we hebben geleerd, rechts en links, in de, hier staat, ja, rechterkant en linkerkant, kijk nou, hoe, maar dan is het in het hele, kijk nou wat, wat, hoe de mens is gezet, de mens is gezet in de BIA, en natuurlijk, onze wereld is ook daarbij inbegrepen, want onze wereld is dan het verlengst, verlengstuk van de wereld Assia. Dus we tekenen dat niet, maar Brijai, Tsaravassia, en onze wereld is daarbij. Aan de rechterkant, aan de ene kant hebben wij we... Brijai, Tsaravassia, aan de rechterkant. Aan de linkerkant hebben wij we... Brijai, Tsaravassia, van de klipot. En Kijk nou, hoe dat komt. Let op. Waarom is er aan de rechterkant de heilige werelden? En waarom aan de linkerkant zijn de werelden van de onreine krachten? Van de klipot. Wie denkt, waarom is dat zo? De de kant, Link, wat? wat? Kijk, uh, ten eerste beginnen we met de met de werelden van de Kedusha, van het heilige werelden. Waarom zijn ze aan de rechterkant? Chassadim, duidelijk, Chassadim, chass wat is Chassadim? Geven, ja? Geven. Allerlei Chassadim zijn geven, duidelijk. Geven, kijk, Chassadim, als men heeft alleen maar Chassadim van eh, Netzach, kan men alleen een beetje geven, als men heeft Chassadim ook nog van eh, Gesset. Dan heeft men dan meer kan geven als men geeft. Ja, als men Ghassadim heeft van ook nog netzach, Ghesset. Ja, iedereen ziet dit aan de rechterkant. Dit, dit is drie, dit van oh, Ghesset. En de Gora, als men die. Oh, en die sorry, Ghokma. Dan kan men ook ontvangen omwille van het geven. Ook. Maar, maar, maar allemaal, nee, maar allemaal alleen maar in welke kilim in de kilim van het geven. Dat is dan de rechterkant alleen maar geven. Daarom is aan de rechterkant het systeem van drie werelden van die brijai Tsaravasia alleen maar Gdusha. Aan de linkerkant hebben we de brijai Tsaravasia van de klipoot. En de mens is tussenin gezet. Ja, lijkt wel op de zeer Ja, herinner je dat? Zeer die dan die opgetrokken was, ja, die man had opgebracht, en die staat dan tussen rechts en links van de in de eerste. En zo so, ook hier, de mens, aan de linkerkant is de Briai Tsarawassia ja, van de klipot. Hoe worden die klipot aangetrokken? Door wat? Kijk, aan de linkerkant hebben we wat, we hebben aan de linkerkant gezien. We hebben gezien, in de uh, in de Pin natuurlijk is absoluut geen klipot. Via de linkerkant, ja, de gogma wordt aangetrokken. Daar is geen klipoot aan de linkerkant. Iedereen ja, ziet het, van de hogere. Maar hoe lager je komt, hoe zwaarder het, hoe dichter is het bij de, bij de klipoot. Dus klipoot betekent dan, waar de afscheiding is, daar waar overal, waar de tekort is, waar kort is, daar zijn de klipot. Dus als we komen nog naar de jirsut zelf je zelf aan de linkerkant en de eile. We hebben al te kort. Alleen well, the... maar de kilim eile. Ja of niet? En niet Lokim. Oké, okay, maar dat is nog wel in de heilige wereld. Ja, yeah, hochma is er wel. Wat hebben we? Wat is well, like het? kort is aan de linkerkant. In de je als het ware. Natuurlijk in de je zelf is niet in tekort. We kunnen niet spreken van binate kord heeft. Maar het is als het ware tekort, wordt opgebouwd om omwille van uh, op te bouwen de zeerantin, pin. De hele, die, de hele die daalt in de zeer pin. Waarom? Waarom Bina daalt in de zeerantin? Onderstel, het onderstel van de Bina. Waarom daalt hij dan in de zeer pin? Heeft de Bina tekort? Nee. Zij daalt naar een zeerantin om hem op te laten trekken. Ja of niet? Huh? maar de Bina zelf heeft geen, geen, geen, op zichzelf heeft geen tekort. Dus dan maar, maar oké, okay, maar die Eile die is nu opgetrokken van onder, van onder, van onder de, de tabor, naar links. En toch wel zit er daar een vorm van tekort, welke tekort. Chochma is er, maar geen chassadin. Voor wie is het nodig? Het is ook niet nodig voor de Bina, ook niet voor de Eile, het is nodig voor de lagere. Duidelijk. De lagere kunnen alleen maar de hoogma nemen met de nee? Dus, maar hoe, als je komt nog lager naar onder de tabor. Ja, dat is dan zeer en been. En maar goed daar. Daar is natuurlijk uh, uh, wat zwaarder wordt. Ja, dus nog meer dichter. Hoe dichter bij de klipot? Bij de, hoe meer tekort is. Hoe meer kans om dan voor wordt aangrepen. Maar eigenlijk beginnen de klipoot, echt beginnen de klipoot van zich te spreken vanaf de malgoed van de atseud. Malgoed van de atseud heet dan ook de boom van goed en kwaad. Ja, die twee punten, zie je dat ook? Daar heb ik ook twee punten in de malgoed. Eén punt is simtum allef en één punt simtum bed. Dus van de ene kant de, waar de malgoed zich verbindt met de bina is het goede, ja, de wereld, uh, goede, en waar de malgoed uh, is, malgoed, zoals het van Al of daar is, als het ware, het kwade, als lachere weer ook ten aanzien van wie? Ten aanzien van de zielen alleen, duidelijk. Ten aanzien van de malgoed is, uh, is er ook wel een tekort op zichzelf, duidelijk. Mal goed is toch wel behoord bij de absolute, maar ten aanzien van de zielen, als de zielen dan aantrekken van de malgoed of doen slechte, slechte, slechte da, daden hier dan worden, wordt het licht aangetrokken vanuit, tweede, vanuit de punt van de centrum half. nou dan gaat al het licht weg van de mens dus de mens zelf trekt kwaad naar zichzelf toe dus als de mens kiest voor de tweede bodem of de hogere bodem van de malgoed die verbonden is met de binar dan ervaart je dat als goed, het goede. Ja? Het bestuur als goed. Maar de mens is gezet tussen die twee werelden. Op, op dergelijke manier zoals die daar is. En de hele bedoeling is om steeds... Uh, van die, die werelden stap voor stap omhoog te komen... maar dan van die klipot. Elke dag, elke dag komt er iets een stukje omhoog en dan moeten we van de klipoot, dus van de linkerlijn, van de linkersysteem van de werelden, corrigeren en brengen naar de rechterkant. Okay. De werelden blijven bestaan. De werelden, Briyat, Zerawa, ja, blijven bestaan aan de beide kanten. Uiteindelijk, wat zal dan worden? Rechterkant, Chassadim en aan de linkerkant, din. Die op zichzelf heeft niets, is niets verkeerd. Ja? Beide systemen zijn nodig, alleen wat eigenlijk aankleedt, links is ook niets niet verkeerd. Links is klipot, wat betekent Een Schil. Schil verdedigt, ja, dit, beschermt de vrucht. Duidelijk. Zodra, zolang de mens geen Kracht heeft om vrucht te eten, dan heeft die, moet je die dan ook weer te maken hebben met de klip, met, met de schil. Schil beschermt het. Uh, het is een, een soort feedback. Die twee werelden zijn absolu absoluut noodzakelijk, anders zou geen feedback zijn. De ene stimuleert, en de andere beide stimuleren. Maar waarom? Aan de linkerkant hebben we dan het gevoel van de chogma. Hebben we ook nodig. Aan de linkerkant hebben we chassadim. Ook dat trekt ons aan. Van de beide kanten. Maar de mens is gezet als die tussen die twee. En de mens moet werken aan zichzelf. Waarom? Om te komen naar de welke van de. Door de schepping, door het scheppingsdoel bepaald is voor de mens. Niet wat de mens wil, maar wat de, maar wat de baas wil. Dus wat de maker van de mens wil. Eigenlijk. Really? Want de mens zou niets willen doen. Zo Mammuts, we zouden mammuts, mammuts, mammuts. Zo, en dan zou iedereen lekker mammuts gaan. Weet het eten en van dergelijke. Zo niet werken. Niemand zou werken of zo. Het is uh, alleen omdat het zit in ons dat scheppingsdoel en de mens moet uh, groeien. niemand kan ontsnappen van het scheppingsdoel. Right? Daarom is het uh, slikken of huh? of stikken. Of Het is niets anders. Maar het is wel goed dat je hetzelfde doet. Dat jij zelf dat, dat, dat er toe om dat jij zegt, dat ik doe het graag. Ja? En dat, dat slikken is niets anders. Wat wij slikken is, is simsumbed. Ja? Dat is wat slikken. Dat ik niet trek van links naar mijzelf toe, maar ik zeg, ik slik het wel, dat simsumbed. Dus ik ga dat niet doen, ik ga dat wel via de middellijn, alleen maar in mijn kelim van de bina, die ik bina mij geef, dat ga ik dan aantrekken. Welke kilim hebben wij drie? Keter, gochma en bina. Ja? We noemen dat, ja. Wij noemen dat, maar welke, in, welke kilim, in welke kilim komt het, het licht eerst? In welke kli Keter. En wij hebben drie kilim. Ja, we hebben keter, gochma en bina. Maar, ges, maar zeer pin, onder ons en pin en, en maar goed, die zijn uitgegaan, uit de trap treden, tot de je dat? Dus die drie hebben we kettergogma bijna. En Zeerampin, de echte Zeerampin-kli, en, en, en de kli, maar goed, echte ervaren we niet, die zijn, die zijn wel, zeggen dat, uitgegaan, die zijn als ormakief zijn geworden, als omringend licht, en omringende kilim zijn geworden, omringende. De 6.000 jaar kunnen we daar, daarin niet ontvangen, maar hoe ontvangen we dan? De onderste kli, hoe heet die onderste kli? Nee, de, de drie kli mijn boeien. Ketterhoch, maar binnen? De onderste is? Nou, die binnen, die heeft zichzelf, die gaat zich steeds uitzetten naar beneden, naar, in plaats van de zierenpin, pin. Ze, ja, duidelijk, in plaats van zierenpin komt er wel pin. maar dan, als verlengstuk van die Bina. Die Bina, maakt deze kilim steeds negie, ja, dat haar onder, haar netza god is zoet, steeds, bij elke correctie van ons, komt, komt een stukje van net zo god is aan ons. Toe komt, toe aan ons. Dat dat wordt, wij ontvangen dan via die Bina. Want in elke gadlood, grote toestand. Wat, wat heeft dan Bina in grote, wat hebben we in grote toestand? Tien sfeerot, ja of niet? Dan in de net zo goed je in het onderstel, onderstel brengt de, het licht naar de lagere traptreden, hey? Onderstel, dus net zo goed je soort van de hogere traptreden, is de drager van de lichten die komen toe aan de lagere traptreden. Nee, dus in de kilim, net zo je zot, daar zitten de gogma, bina en dat voor de volgende traptreden. En dat zit als het ware, dat wordt doorgegeven. Eenmaal doorgegeven, dan gaat de hogere traptreden als bina gaat terug, zich terugtrekken. De hogere en hogere traptreden heeft geen tien sferot nodig. Want houden goed. De hogere trap trekt alleen maar chassadim. Hij heeft alleen maar katnoet nodig. is niet nodig. Net zoals vijf maar hebben ze katloot nodig. Als een kind gaat schreeuwen, dan worden ze wakker en gaan ze iets doen. Maar als een kind niets doet, dan rustig is dat. Dus ook hier is het zo dat als zodra licht doorgegeven wordt van de hogere naar de lagere, altijd let op... Wordt het licht doorgegeven door net God goed Ja, dus het onderstel net God goed die geven door het licht aan de lagere. Hoe? In de kilim, in het onderste drie kilim van de hogere traptreden. Uiteindelijk, net zo goed je zot van de hogere traptreden zijn alleen maar geworden, worden alleen tot stand komen alleen om te geven aan de lagere. Okay? Dus de wet is zo, dat alles van, van boven is, op zichzelf, niemand heeft, de hogeren hebben geen chogma nodig. Geen, ja, hebben alleen maar eh, katnoet nodig, de hogere Alleen katnoet. En daarom als een mens, hoe, hoe de mens verder gaat in het geestelijke, hoe meer gaat die lijken op een hogere. Die heeft dat niet nodig. Al die andere dingen, die is genoeg van, die verbindt zich met het hogere. Maar, maar Nee, iedereen hoort wat ik zeg. Dus de onder, het onderstel net zo goed je zoot van de kilim. Ja? Dus zeven sferot, dat is wat de hogere heeft. Laten we zeggen. Voor zichzelf, nou, niet meer nodig. Maar om door te geven aan de lagere, die gaat nog drie kilim zichzelf net zo goed je opbouwen. Toevoegen. Ja? Net zoals een vrouw dat doet. Als een vrouw zwanger vrouw eh, wordt, ja? dan krijgt ze nog extra. In haar buik, de ruimte, ja, dat is net zo precies hetzelfde. Heeft ze dat nodig, de buik? Dat extra buik wat ze krijgt ten, ten behoeve van het kind? Absoluut niet. Is, dat, is het van haar? Heeft ze dat? Ze heeft absoluut het niet nodig. Alleen ten behoeve van het kind, duidelijk. Heeft ze dat nodig, tijdelijk? Zo precies hetzelfde is het. En dat komt uit het geestelijke. Dus alleen net zo, God, je zo van de kilim, van de hogere, worden opgebouwd speciaal om. ...daarin het licht door te geven aan de lacher. Oké? Okay. In die net, Maar zodra eenmaal is het doorgegeven... ...dan die hogere heeft dan... ...let op, erg belangrijk... ...heeft dan die netze, die soort van de kilim niet meer nodig. Ruimlijk? Een vrouw die... ...een kind... ...een kind ter wereld brengt, ja? Een vrouw die zwanger is, een hoogzwanger is... ...heeft gad gadlood, dat is een toestand van gad gadlood... Want zij heeft het kind, waar zit een kind? Zit, zit in een haar, maar door wat geeft ze dan een kind? Door net zo goed, wat bouwt zij op? Net zo goed is soort van haar kilim, van de extra kilim, speciaal voor ten behoeve van het kind. Heel, we zullen leren dat geweldig hoe dat allemaal verloopt, het geestelijke geboorte, etc. Dus het is, het is uh, echt net zoals uh, verloskunde, zullen zo we allemaal leren. Maar het is echt. Geweldig is het dan hoe dat allemaal gaat, hoe dat naar krachten gaat. Je zult het allemaal leren. Dat, als je dat weet. En, is, en hoe dat melk gevormd wordt, dus het is echt geweldig hoe dat allemaal naar Sferot. Je zult het leren, hoe dat, hoe dat verloopt. Maar, eenmaal het kind is geboren, ja, dan heeft ze die Nehi niet meer nodig. Net zoals een vrouw, als een eenmaal het kind weg is, dan gaat haar buik weer terug, als het ware. Het is niet meer. Uh, het is niet meer nodig. Precies hetzelfde is het ook met in het geestelijke dat nehi, kilim de nehi, verkrijgen wij telkens wanneer al die 6000 jaar van die bina. Iedereen ziet het? En welke bina? Jirsut. Altijd Jirsut hebben. Altijd te maken met de Jirsut. Ja, met het onderste bina waar wij ook altijd met de Jirsut hebben. Dat is wat de mens, zoals de mens is, gezet tussen die twee systemen van de wereld, van reine en onreine systeem van de wereld. Natuurlijk is het geen het, het, de lading dekt niet rein en niet reine. Het is. Maar stel nou voor, kijk nou goed, stel nou voor dat jij bouwt jezelf steeds op. Dus wat ben jij? Jij gaat van die onreine uh, systeem van werelden. Je gaat steeds corrigeren uh, die scherf, scherfjes. Uh, en die breng je dan wat licht van hen is, wat eetbaar is. Wat eetbaar is, eh, wat eetbaar is haal, je van dat, haal je dat van de links en dat breng je naar de rechts. En de afval, als het ware, wat je niet kan uh, opeten, oftewel, begrijp, begrijp wat ik bedoel, of wat je niet kan zuiveren, laat je dan gewoon in de links. in de, in het systeem van de onreine krachten, links, zitten, ja, wat gaat er verder gebeuren, oké, okay, rechts wordt sterker dan links, niet sterker, maar de krachtiger, kan je meer doen, goede dingen, ja of niet, zoals men dat zegt, mitzwa, zo mitzwa, dat een voorschrift, ja, voorschrift trekt ...en andere voorschrift. Doe je goed, dan ga je, ga je nog meer willen... nog trek hebben, meer, nog meer goede dingen doen. En precies hetzelfde is het met onreine krachten. Iemand die slecht doet... ...die wordt nog meer aangetrokken door, de, door het kwaad. En nog meer door het kwaad. Zo is het. En zelfs men helpt om een mens... ...om nog meer tot het kwaad. Als een mens kiest, want alle, er is de wet van... ...er is geen... Uh, Zeggen dat geen ge geweld in het geestelijke. Als een mens kiest voor het kwaad, dan wordt hij nog geholpen om nog meer kwaad te doen. Waarom? Wat je kiest. Het is geweldig. Wat de, de weg, dus het bestaat zo'n de, de wet van het helaal. Dat De weg die de mens kiest, daarin wordt hij geholpen. Eigenlijk. Zo. Altijd zo is het. Wil je kwaad doen, wordt hij in het kwaad. Waarom Wordt hij geholpen in het kwaad? Waar hij investeert zijn krachten, daar, daarin wordt hij ook geholpen. Dus daar heeft hij ook de... Wat, wat betekent hulp? Hulp betekent licht. Daar, daar zuig je het licht naar jezelf toe. Maar kijk nou hoe de mens gaat verder. De mens dus is nu... Onder andere heb ik hem in het blauw op, opgetekende mens. Het woord mens. Dus de mens gaat nu... Uh, de wereld Asia doorkomen, en dan op, op, die, op die manier, dat die heeft de ene tegenover de andere, en die gaat steeds verder omhoog. Kijk, als die komt bijvoorbeeld naar de Bria, nee, sorry, als hij komt bijvoorbeeld van de uh, Asia naar de Bria, wat heeft hij dan? Dan heeft hij als het ware, de Asia van links... Niet meer die, die ziet die niet meer die, die is al opgebouwd, die heeft hij al gecorrigeerd. Iedereen ziet het? Kijk, als iemand nu komt uh, omhoog in de, naar de wereld, Dan trekt hij dan als het ware de, de krachten ook van, de, van rechts. Allemaal uh, wordt toegenomen, ja, de krachten van rechts. Maar van links heeft hij alleen maar twee werelden nog voor zich. Qua krachten moet je nog opbouwen... ...de krachten om doorheen te komen. En niemand is... ...ontslagen om dat te doen. Nee? Dus om dat... ...aan te kunnen, aan te kunnen... ...die, die klipot, moet je dan... ...krachten opbrengen. Heerlijk. Maar oké, okay, laten we zeggen... Dat, ...dat jij bent gekomen... ...tot de Bria, of halverwege Bria. Oké? Okay. die ...dat... De linkers, dat het linker systeem van onreine krachten dat jij dat die niet meer bij jou zijn geïncasseerd? Natuurlijk, zij zijn geïncasseerd. We kunnen ook zo zeggen dat de rechterkant, het rechter van de wereld, is de goede neiging in de mens. En ja? de linker is de slechte, de slechte neiging in de mens. Wordt de mens dan zo goed dat die als die komt naar de halverwege Bria, nou wat dan? Dan ook van de linkerkant de krachten moet je opbrengen, de masachim moet je opbrengen, waarbij ook die twee en werelden moet je in zichzelf ook incasseren van de van het kwaad. Dus kwaad bestendig moet die worden voor twee en half werelden. Ja? ...kwaadbestendig. Iedereen hoort het? Het is de eerste keer ik dat we dat gebruiken, dat woord. Kwaadbestendig moet je zijn... ...voor 2,5 wereld. Dus niet... ...niet overspringen daar... ...en niet... Uh, ...van zingen van... ...ja, halleluja, uh, halleluja... ...zo, weet je Waarbij je niet de krachten heeft... ...om dat daadwerkelijk te zingen... Te, te, te, te, ...te op te bouwen jezelf... ...alleen maar zingen dat. Nou, helpt het. Niemand heeft het niemand had het ooit... Nou, ...dan ga ik weer de slechte kant op. <laughs> <laughs> dus kijk, ja. zie je dat erg eenvoudig? Ja, erg eenvoudig is het ook zie. Als we spreken, nu, kijk, spreken we, we van de. de, van de, de ja, nee, want we precies direct naar de rechterkant. Want nu spreken we over het zie dat spreken we over de linker systeem van de krachten. Direct komen ze, want in gevoel ga ik dat allemaal daarin. En Steeds blijven alert. Heel? Dus altijd meedragen meedragen en wat je had opgebouwd via de links betekent dat jij kwaad, kwaad, bes, kwaad bestendig bent. Elke dag ook kwaad bestendiger worden. Aan de rechterkant moet je dan goed, hoe zeg het? Het goed. Wat het, wat daar tegenover kan je zeggen? Kijk, links moet je dan kwaad bestendig worden. Van links moet je krijgen naar je, in je in jouw systeem kwaad bestendigheid. Ja, van de linkerkant. Dat is ook een enorme kracht. En van de link van de rechterkant moet je opbouwen. Uh, huh? Goedertieren heet erg mooi, mooi woord. ou een beetje oud woord, versleten woord. Maar je mag een ander woord. gebruiken. Uh, ja, versleten uh, versleten woord. Maar goed, goed heet. heet. Alles wat je wil. Maar dat is eigenlijk. Hey, Nee, geven, geven, dat is de, de kracht van geven. Maar de, de ene tegenover de ander, zie je dat? Men kan niet het goede opbouwen zonder de tegenpool. Zie je dat? En dat is zoiets wat, wat bij het ontbreekt. Bij, wij moeten altijd dat nadenken, goed weten. Goed kan ik worden alleen op de achtergrond van mijn kwaad. Iedereen ziet het? Kwaad moet je niet... Ter, niet aan de ene kant vluchten we van de kwaad, maar de kwaad moet je wel kwaadbestendig worden. Je kan niet goed zijn zonder op de achtergrond massagiem op te bouwen, krachten op te bouwen van het systeem van de wereld. Dus uh, uh, dienbestendig ja, of kwaadbestendig te worden. Nou, dat is iets wat, wat uh, uh, de mens is dus daar... Uh, de taak van de mens. En niemand kan ontlopen. Geen mens kan het ontlopen. Ja?